werden ze opgepakt door een speciaal arrestatieteam van de regiopolitie Haaglanden. In Baren zijn twee motoragenten aangereden door een automobilist. Een van hen raakte lichtgewond. De agenten waren aan het eind van de middag bezig met een controle op de A1. Ze gaven de man opdracht hen te volgen. In Baren reed de bestuurder de agenten aan. Daarna sloeg hij op de vlucht, samen met de man die naast hem zat. De politie is nog steeds op zoek naar de twee, onder meer met een helikopter.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 Amwb verkeersinformatie Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam... staat tussen knopen Ridderkerk en de afrit Rotterdam Centrum... 4 kilometer file. Die file staat op de parallelbaan. Daar is een ongeluk gebeurd. En op de parallelbaan zijn er twee rijstroken dicht. Bij Eindhoven op de A67 in de richting van Venlo... tussen knopen De Hocht en Zomer in totaal 6 kilometer. Andere kant op staat tussen Zomeren en Gelder op 5 kilometer. En door een ongeluk is daar in beide richtingen de linker rijstrook dicht.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 Jazeker, de wedstrijd is net begonnen. Een minuutje op de klok. Het is lekker zonnig, zomeravond weer in Kerkrade. 0-0 is de stand. De eerste voorzet van de wedstrijd. Daar is de kans voor Mats Jonker als de doelman van RKC. Jeroen Zoetebal, die komt vanaf de rechterkant, vanaf de flank, niet ineens vast heeft. Maar in twee keer scoort Jonker niet. En dit is de eerste kans in deze wedstrijd tussen de nummer 10, Rode JC, en de nummer 12 van deze competitie, RKC Waalwijk. Vorige week bijna in Eindhoven bij PSV. Nog een puntje voor de Waalwijkers in de slotfase. Dat kwam maar niet. Omdat Aaron Meijers, die ook nu weer in de basis staat, over de bal heen trapt RKC is met hetzelfde elftal aan deze wedstrijd begonnen als een week geleden. En bij Rode JC zijn er wel wat wijzigingen. De meest opvallende is De Beulen, de middenvelder. Hij is niet in de ploeg opgenomen. Pluim speelt wel in de voorhoede, Mag nu gaan schieten vanaf de kop van het strafschopgebied Redding van Zoet. En dan is daar Jonker. Voor de korte hoek ging hij, maar hij schiet hem aan tegen snoep... die van rechts naar links duikt en zijn doel op deze manier weet schoon te houden. 0-0 nog altijd, maar Roda dus furieus begonnen tegen RKC Waalwijk. Twee dingen. Vandaag onze serie Met Recht van Spreken. En daarin spreek ik met ervaren vakmensen. Eh, wat zijn de wijze lessen die zij ons kunnen leren? En vanavond is mijn gast... Jeroen van der Veer, voormalig Shell-topman, 63 jaar... Hij werkte bijna 40 jaar bij het oliebedrijf. Ik zeg altijd: ik ben geel en rood van binnen en van buiten. Hij staat op nummer 6 in de lijst van invloedrijkste Nederlanders. Je moet zorgen dat als bedrijf. Ja. dat je er beter uitkomt dan de concurrentie. Hij reed ongetraind de Elfstedentocht. Kijk eens, die moeten nog gas geven hoor, daar. Twee minuten. En dan is het gedaan voor de 15e uitvoering van de Tocht der Tochten. Waar wij in Nederland allemaal een beetje gek voor worden. Jeroen van der Veer. U heeft vanavond het recht van spreken. Meneer Van der Veer, goedenavond. Goedenavond. Ja, hoe kapot was u eigenlijk? Want we hoorden een stukje uit de Elfsteden, toch? Twee minuten voor het eind kwam u binnen. Nou ja, ik schoot net in de lach toen je zei, zeven minuten voor het eind. of twee minuten voor het eind. Ik kwam zeven minuten voor het eind binnen. Dus het schoot door mijn hoofd. Ik was vijf minuten eerder. Maar dat betekent dus wel dat je op het laatste. natuurlijk enorm hebt zitten knijpen. en ook alles hebt moeten geven. om die tijd nog te halen. Waarom schoot u in de lach dan? Ja, toch ook door het soort herinneringen. En, en ik wist helemaal niet dat dat stukje kwam. Nee. En, en uh, uh, u deed mee, u, u bent niet een ervaren schaatser. Uh, en, en toch wilde u per se uh, die tocht rijden. Hè? Uh, ik geloof dat u onmiddellijk in een vliegtuig stapte en dacht, ik moet daar naartoe. Ja, ik woonde in Houston, dat is Texas, dat is Amerika. En dan hoorde u dus op uh, donderdagmiddag, dat is in feite al donderdagavond laat hier... dat hij als stedentochter kwam. Het verhaal is helemaal prachtig. En Mart Smeets heeft het ook nog eens uh, ontdekt. Maar ik, hoorde op de, ik was uh, aan het douchen omdat het eigenlijk heel warm was. En toen vroegen ze op de, de lokale radio... waar normaal de files in Amerika had worden uh, verslaggegeven. Vroegen ze, is het nou ook nog ergens koud in de wereld? Zei ze, ja, ze gaan in Amsterdam. Vijf keer de marathon om de Canals of Amsterdam. Dus op de grachten van Amsterdam. En ik zit er naar dat rare Amerikaans te luisteren. <lacht> en ik denk... Wat is dat? Vijf keer de marathon op de Gracht van Amsterdam. Dat is zelfs de nou, om een lang verhaal kort te maken, ik stond zaterochtend aan de start. Ja, ongetraind. Ja, nee. Dat, dat klimaat kan je helemaal niet schaatsen. En ik had al jarenlang niet geschaatst. Maar ik loop wel hard. Hè? Dus je bent, niet, je bent ongetraind in het schaatsen. Maar ik ben wel iemand die regelmatig hard loopt. Ja, maar zegt dat toch niet wat over hoe u in elkaar steekt? Uh, dat u toch een enorme doorzetter bent. Is dat niet Jeroen van de Veert een Voeten uit... die zonder schaatstraining toch aan zo'n tocht begint? Ja, dus die... Uh, ja, dat is aan andere mensen te oordelen of je een doorzetter bent. Maar als ik dat al vergelijk... Je hebt wel... Uh, ja, je, je, je, kan, je kan echt goed volhouden. Dat kan je ook in je werk ook. Je laat je dus niet snel van de kook brengen als het tegenslag is. Je hebt dan... Uh, ik weet niet of het een goed Nederlands woord is. Je, een soort, je voelt een soort interne stamina. Een soort interne hardheid bij jezelf. Dat je weet, ik geloof in die richting en hou ik vol. Ook al krijg ik de wind tegen. Ja, hoe komt u daaraan, aan die, uh, dat ding in uw buik? Ja, ik, ik denk het zit er een beetje in. En je leert bij. Je leert ook op jezelf te vertrouwen. Ja. En maar waar komt die, dat doorzettingsvermogen dan vandaan? Of dat, dat gevoel van ik moet dat doen? Ik wil daar komen waarvan ik denk, daar moet ik zijn? Ja, uh, het is algemeen bekend. Mijn vader heeft vijf keer de tocht gereden. dus Ja, ja. dus... Uh, het zit, dus, het zit dus ook wel een beetje in je bloed. Ja. Ja, dus, en het heeft iets met duursporten te maken en het heeft iets met mentaliteit. Ja. En als je natuurlijk in de loop der jaren zit er zit ook een leercomponent in. Wat is het leercomponent dan? Nou, dat, dat kunnen volhouden, niet willen opgeven, en bijten en niet zeuren. Afzien eten bij de wielrennerij, ja. ja. Ja. Want uh, zo'n topbaan bij Shell, die u heeft gehad, u, u was de allerhoogste baas op een gegeven moment. Uh, ik bedoel, over wat voor werkweken praten we dan? Nou, je toppen. Ik denk dat de kunst is dat je toppen moeten enorm hoog kunnen liggen. Wat bedoel ik daarmee? Er gaan dus op een gegeven moment heb je periodes, en dat zijn vaak twee of drie weken lang, dat je echt niet zeven dagen per week werkt, maar ook veel van die zeven dagen heel vaak kort slaapt. En, en ook niks van uh, geen sociale programma's, er wordt alles afgezegd. Dan zijn dat dus hele moeilijke onderhandelingen. Dus je moet goed kunnen werken terwijl, terwijl het lijf moe is, zeg ik dan. Dat is, dat is belangrijk dat je kan. Maar hoe nou kunt zijn u dan. Er zijn best periodes dat je wat kan inhalen. Ja, ja maar hoe kunt u dan uh, zeg maar helder blijven? Dat vraag ik me altijd af. Je ziet natuurlijk heel vaak topmensen op televisie uh, en, en dan denk je, god, die mensen zien hun bed helemaal niet. Kun je dan nog een heldere beslissing nou, nemen? Je hebt, je hebt een paar harde regels voor jezelf. Ik vind één nacht van uh, vier uur slapen, vier en een half uur slapen... dat vind ik niet leuk, maar dat kan wel. En dat heb je vaak ook als je vliegt. Dan kan je maar vier uur slapen. Denk maar als je terugkomt uit New York of iets. Hè, dan moet je instappen. Het is zes uur vliegen en dan word je weer wakker gemaakt. Dus heb je vier uur geslapen en dan is het douchen naar het kantoor. Tweede nacht van vier uur slapen... dat, dat zal je altijd proberen met alle planningen te vermijden. Om twee achter elkaar... Maar dan als je dan zes of zeven uur nachts, zo'n tweede nacht... en de derde, dan, ja, dat doe je samen met je sigaretten. dat zit er gewoon niet in. Nee, dan val je om. Dan, ja, dan ben je dus ook niet fit. Maar er zijn ook meer trucs. Het is algemeen bekend dat uh, ik kon vlak voor onderhandelingen kon ik even... ik kan dat zitten, maar het liefste liggend, kan ik twaalf minuten slapen. En dan kan je de wekker op gelijk zetten, ik word gewoon weer na twaalf minuten wakker. Ja. En dat is ook een manier om je extra te concentreren. Ja. Maar er is ook een manier, als je een keer heel erg moe bent... stel dat je zo'n nacht uit New York bent geweest... <coughs> dan kon ik dus eh, vaak nadat je iets gegeten had tussen de middag... werkte je ook gewoon door. Maar dan ging ik even gewoon op de bank liggen. heb ik me nooit voor geschaamd ook. En na twaalf minuten word ik wakker. En, dan gaan we en was dan weer u weer, weer fit? Ja. Ja. Wat me opvalt als u praat over uw baan bij Shell... dat u nog, nu net even in de verleden tijd... maar u praat ook nog wel een beetje in de tegen, tegenwoordige tijd. Ja. Heeft u dat door dat u dat doet? Ja, dat moet ik, moet ik me afleren, <laughs> want uh, het is nu aan anderen. Ja. Ja. Want is dat moeilijk? Het is nu aan anderen. In 2009 nam u afscheid als bestuursvoorzitter van Shell... na een carrière van 40 jaar. We hebben dat net uh, langs horen komen in uw cv... En mag ik toch concluderen, als ik u zo hoor praten... dat u daar nog wel een beetje moeite mee heeft? Misschien dat het afgelopen is, of niet? Nee, want uh, ik heb zelf altijd gezegd dat uh, heel veel banen... je moet het nooit te kort doen. Dan word je wordt een soort passant die alleen maar plannen maakt en niks aflevert. Maar ook, uh, althans mijn ervaring in het bedrijfsleven, als je het heel erg lang doet, aanstaan er nieuwe mensen klaar. En Vaak zie je toch dat je je bent in je eerste periode vaak toch... Net iets extra, net sterker. Dus ik heb gezegd... in het begin zei ik vier tot zes jaar later... leer je inzien dat relaties ook heel belangrijk zijn. Tussen vier en acht jaar aan de top is meer dan voldoende. Nou, ik was toen vijf en een half jaar chief executive... toen ik hem ophield. Of, en, en daarvoor was ik al in feite president-directeur van de Koninklijke... Ja. dus de Koninklijke Nederlandse Petroleummaatschappij. U, u had uw dus portie vond, wel een beetje gehad. Nee, dan moet je ook, en ik heb dat heel duidelijk... En ik was al langer gebleven dan de oorspronkelijke zo ingewikkeld verhaal. Dan gaan we nou niet houden. Maar je hebt een soort pensioneringsleeftijd. Dat heeft met tropenjaren te maken. Dus ik moest nablijven. Niet omdat ik stout was geweest. En het was, uh, dan is het de beurt aan andere mensen. Ja. Dus en... dat zie je aankomen. En je kan dan andere dingen gaan doen als commissariaten of... Ja, want stil gaan zitten, dat bent u niet. Daar gaan we het straks nog over ja. hebben. Uh, uh, dus u zegt van ja, je zag het aankomen. Dus dan, dan ben je er ook een beetje uh, aan gewend. Was het eigenlijk wat dat betreft wel uw droombaan? Is dit een droomcarrière? Een jongen die gestudeerd heeft aan de TU in Delft. Ook nog economie gestudeerd heeft. Uh, en die dan uiteindelijk gewoon terechtkomt... als de hoogste baas van Shell. dat Een van de grootste bedrijven ter wereld. Het is toch een, een nee. droom, of niet? Toen ik solliciteerde bij Shell, euh, zei de me, degene die mij interviewde: die zei, Wat wil je uiteindelijk worden bij het bedrijf? Toen zei ik: Nou, het lijkt mij het meest mooie om baas van Shell Pernis, dat is de raffinaderij en in feite het chemiecomplex, om dat te worden. Waar heb ik ook nog herinner, en het is wel leuk, degene die mij interviewde, daar heb ik het een paar jaar geleden nog mee over gehad. Die zei: Ja, maar dat, dat willen er zoveel. Waarop ik zei: Ja dan heeft u een probleem, waarop die man van Shell dus ja. zei toen dat daar waarom heb ik dan een probleem? Ik zei, je hebt er maar één nodig. Ja, en ja. u werd dat hè? uiteindelijk? Ja, ik was op vrij jonge leeftijd, was ik dat. En ik was eigenlijk, als ik dus met pensioen was gegaan als baas van Panis... dan had ik voor mezelf als ik helemaal tevreden geweest. Nou, het is anders gelopen. Maar, uh, zo Dat was ook voldoende geweest. Ja. Wat, wat als u daarop terugkijkt, hè, op uw carrière? Want uh, deze rubriek heet Met recht van spreken in deze zomermaanden. Uh, u kunt uh, met recht uh, spreken. Wat, wat, wat heeft u ervan geleerd hoe het gelopen is? Uh, nou, je stelt, je stelt dus ook je doelen bij. Hè, want mijn, dus uiteindelijk was je dus. Ja, ik zat dan met heel veel plezier op een eerste ik eindeloos zitten. Maar dat zag ik op een gegeven moment ook wel in hetzelfde verhaal. Dan moet je ook weer ruimte maken voor andere mensen. En op een gegeven moment heb jij je beste schot er daar gegeven. Dan kan je andere dingen doen. Ja, en dat betekent dus dat je ook alsmaar aan het leren bent. Ja, je, je, je kan alleen maar die, die andere banen doen. Of je kan het anders zeggen. Ik heb werktagbouw gestudeerd in economie. Wat ik op het laatst deed, had niks met werktagbouw te maken. Nou, misschien nog heel klein bleetje bij economie. Maar je moet ook bijvoorbeeld kunnen communiceren. Dus als je de eerste keer voor de radio sprak of televisie. Nou, radio viel nog wel mee. Maar televisie mee. Dus best zenuwachtig. Dus dat, dat moet je ook allemaal leren. Ja. He, en om je duidelijk. En ik heb bijvoorbeeld ook heel veel moeten bijleren. om. Om heel duidelijk te communiceren. Dat vind ik ontzettend belangrijk. Dat je geen moeilijke woorden gebruikt. En geen ingewikkelde zinnen. Want dan weet je dat je boodschap niet overkomt. Nee, en, en dat is iets. Dat, dat zou je ook als advies willen meegeven aan mensen die nu luisteren. Die in zo'nzelfde circuit zitten. Of in zo'nzelfde carrière. Ja, ik vind dus eigenlijk iedereen die leiding wil geven. Als jij ingewikkelde dingen niet eenvoudig kan maken. Je moet ze niet te simpel maken. Je moet er wel heel goed over nadenken. De essentie moet kloppen. Maar voor een leidinggever is dat een hele belangrijke eh, eigenschap... dat ook een hele complexe materie... toch duidelijk altijd twee dingen, zeg ik dan. Je kan heel duidelijk zeggen, hoe staan we ervoor? Dat is geen lang, ingewikkeld verhaal. Daar heb je ook geen PowerPoint-presentatie voor nodig. Dat kan je ook in een lift doen of in één minuut. En het tweede, als mensen zeggen, nou, waar, waar moet de zaak naartoe? Dan kan je dat ook in enkele zinnen samenvatten. Dat was eigenlijk uw kracht, hè, ja, denk ik. Ja. ja, maar daar moet je dus heel veel over nadenken. Want ja. je moet ook consistent zijn. Want als mensen zeggen, ja, maar drie weken geleden zei hij dat, en dat voelt heel anders. Ja, dan krijg je als leider ook geen vertrouwen. Nee. En zonder vertrouwen kom je nergens. Laten we heel even luisteren naar een fragment waarin we u horen met een aantal studenten, waarin u het een en ander uitlegt over hoe je leiding moet geven. Kijk, ik, was, ik ben ook nog spanningmeester geweest van een hockeyvereniging en in het buitenland heb ik ook nog eens een golfclub voor je gezeten. En als je dat vergelijkt met Shell, dan is het, het verschil is gewoon een heel stel nullen. Ja. Ja. Maar qua problematiek voor leiderschap maakt het niet zoveel uit. Het is helemaal niet zo moeilijk. Je moet al die moeilijke boeken niet lezen. Het is gewoon: het gaat van A naar B. A is de situatie vandaag. B is het waar het in het algemeen twee of drie jaar naar het toe moet. Ja, zo simpel is het dus. Ja, dus dat probeerde ik ook net aan te geven. Ja. Dat is dus een heel constant model. En dat heb ik in feite ook op dat Shell Pernis al ontwikkeld. Dat kon ik nog niet zo goed zeggen. Maar de deed je wel precies hetzelfde. Je zag de problematiek vandaag. Ik had een heel sterk idee dat wij heel veel moesten investeren voor dat bedrijf. Maar je moest ook afslanken. En dat allemaal te combineren. Dat hebben we allemaal gedaan. En later is dat eigenlijk mijn model geworden. Ja, dat was uw kracht. Laten we heel even onderbreken. Want uh, uh, u houdt van schaats. Houdt u ook een beetje van voetbal of niet? Nou, ja... Oh. Mag wel zeggen van niet hoor, als het niet zo is. Nee, ja, ik vind het best leuk om te kijken, want het kost zoveel tijd. Nou, we gaan even luisteren dan nu naar uh, Ragnar uh, Niemeijer. Zit bij Rode JC, RKC Waalwijk. We hebben in ieder geval gemeen dat we alle twee van golf houden. Dus dat, uh, dat is een opsteker. Zestiende minuut van deze wedstrijd, 0-0, Rode JC, RKC Waalwijk. En gek genoeg zat het hem um, vooral in de beginfase van de wedstrijd. Toen was het mooi, met twee kansen voor de thuisploeg. Twee keer Jonker... Die mocht schieten en daarna is het eigenlijk rustig gebleven tot een fout van Proes een minuut of twee geleden. Hij is de nieuwe keeper, voorlopig in ieder geval eventjes, omdat Titon deze week naar PSV vertrok, leverde de bal zomaar in aan een RKC er. En ten voorde mocht schieten vanaf uh, nou een meter of tien van de goal van Proes, die nu de bal trouwens uh, vangt als hij voorkomt vanaf de rechterkant. Maar die Proes... Moest in actie komen na zijn fout. En ten voorde schoot de bal uiteindelijk net over de doel van uh, Rode JC. Zo heeft RKC in deze wedstrijd uh, één kans gekregen. Rode JC kreeg er, kreeg er twee. Kijken nu wat Roda kan op het middenveld. Met De Beunen zojuist in de ploeg gekomen voor De Lorge op het middenveld. Geblesseerd geraakt. Maar deze basis van Vormer. Ja, die blijft uiteindelijk net binnen. meter of tien over de middenlijn. Opgepakt door Montaigne. Misschien dat er nog een voorzet kan komen bij Rode JC. Er wordt wat gebreid daaraan de zijkant. Ramzi in balbezit gekomen. En dan op de kop van het strafschopgebied... Eh, ...pluim die de bal krijgt van Jonker. Schiet maar. En de bal twee meter over van een meter of zeventien... ...vanaf de punt van het strafschopgebied zo'n beetje. Maar zo blijft het nog altijd 0-0 in deze wedstrijd. Die inmiddels, wat is het, zeventien minuten oud is. Rode JC, LKC Waalwijk. Dit is Radio 1, tot half negen... Twee dingen, met Alice de Bruin. En met onze serie Met Recht van Spreken. Daarin spreek ik met ervaren vakmensen. En vandaag is mijn gast, oud Shell-topman, Jeroen van der Veer. En we spraken over leidinggeven. Uh, het is ook altijd heel belangrijk hoe dat wordt ontvangen. En voordat we daarover verder praten... gaan we even luisteren naar Maarten Broekers. Hij is de expertschef uh, van Shell Nederland. En hij zei het volgende over u. Zelfs onder hele moeilijke omstandigheden... Uh, waarin de, toen hij directeur was in Pernis... Uh, dat er gereorganiseerd moest worden om per nis, uh, economisch rendabel uh, te, te laten blijven. Uh, dat, hij dat, uh, ja, dat waren toch echt beste, ja, strenge reorganisaties. Dat, uh, ondanks het feit dat dat ook uh, allerlei persoonlijke gevolgen voor de mensen daar uh, uh, tot gevolg had. Dat, uh, dat hem dat nog nooit persoonlijk uh, is kwalijk genomen. Hij werd daar op uh, handen gedragen. Ja, hoe komt dat, denkt u? Is dat die eenvoudige ja. manier van praten Kijk, waar u het over had? Dat, dat heeft ermee te maken. Ik denk ook dat uh, bij het afslakken van het bedrijf. Ik had, ik had en ik heb heel veel respect voor, voor mensen in het operatieonderhoud die daar werkten. Het lagere personeel. Ja, en dat, nou ja, ik vind dat, dat eigenlijk al een rotterm. Die mensen draaien het bedrijf. Hè? Ja. ja. En als je, als je dan moet afslanken, dan hebben we dat geprobeerd op een manier te doen in overleg met de ondernemingsraad, in overleg ook met de vakbonden... dat de gevolgen zo acceptabel... Het is een verlies situatie, maar het is zo acceptabel mogelijk was voor de mensen. Ik heb me ook bijvoorbeeld enorm ingespannen van die mensen die bij ons weg moesten... dat ze aan, elders aan het werk konden komen. Ik ging gewoon opbellen. En ik zei ja, goede mensen. En als ik dan hoorde dat ergens een bedrijf openging, dan pakte ik direct, eh, probeerde ik daar direct die baas. En ik zei: je hebt Echt goede mensen enzovoort. Maar, maar het feit dat je ja, zo dat, goed met dat, bent... dat, dat voelen op een gegeven moment de mensen. Ja. Dus dat, ik denk dat dat zo in elkaar zit. Die, ze voelen dat je dus een, een niet geleerd, maar een soort, ja, het komt van binnen uit respect voor hen hebt. Ja, en, en dat, dat is iets wat u ook van huis uit heeft meegekregen. Hè? Ja, ik denk het wel. Ja, ik denk dat ze een stukje opvoeding en. Want, want wat was dat dan, wat u meekreeg van uw ouders... over zeg maar, uh, mensen die misschien op een ander niveau uh, werkten? Ja, mijn, uh, mijn beide ouders zagen altijd een ieder staan. Zoals ik dat noem. Ja? En die zagen ook... Weet je wel, die, die, die hadden dat ook. Ja, dus die, die waren ook altijd ja, ontzettend beleefd. Ook iedereen die iets kwam doen. of Dat, ja. dat maakte zoals, allemaal uit wie dat was. ze keken ook niet mensen op. Daar hadden ze ook geen probleem mee. Ze beseften gewoon dat je iedereen dat je met elkaar voer in de maatschappij, ja. En mensen voelen dat in het bedrijf dat u er zo in stond, ja. Ja, en, en uw vader was rector hè, op een middelbare school, ja. uh, dus ook eigenlijk leidinggevende. Uh, dat zat dus ook wel een beetje in de genen zou je dat kunnen constateren. Ja, hij was een uh, hij was rector van een gymnasium in Utrecht, dat heeft hij heel lang gedaan en hij was. Hij vond de kwaliteit dus van zijn leerlingen... dus hij vond het heel belangrijk dat ze het beste eruit te halen. En het liefste zouden ze allemaal moeten gaan studeren. Dus hij was zeer, behoorlijk ook prestatiegericht. Ja. Maar hij vond ook dat je... Ja, je moest er zelf hard aan douwen. Hij dus hij vond als je het niet kon, was het niet zo erg. Als je maar wel je echt inspande. Ja. Ja. En uw moeder werkte ook? Ja, nou, zij werkte bij een kleine uitgeverij was in die tijd toch bijzonderder. Ja. En ze vertaalde ook boeken. Ze ja. kon uit drie talen vertalen. En die was ook altijd bezig. Ja. Dus dat was heel normaal dat er hard gewerkt werd. Dat, dat heeft u ook overgenomen. Hè? Tot in lengte vandaag. Want ook vandaag de dag werkt u nog hard. U heeft allerlei commissariaten. Um, ja, Ik vroeg me wel af. Nu, nu u uh, zo ver bent gekomen. Waarom gaat u eigenlijk niet gewoon lekker op uw lauwe rusten? U heeft zo hard gewerkt. Dat heeft u net gezegd. Is het geen tijd om gewoon een tijdje helemaal niks te doen? Ja, maar... U had het net over het voetballen. Ik, ja, ik durf het nauwelijks op te zeggen op de radio... maar ik denk dat ik een avond stukken lees... van bijvoorbeeld nou de ingewikkelde problematiek... waar ING in zit... Ja, ben ik ben commissaris ja, daar. Ja, ik ben ik een commissaris. Ik denk dat ik dat eigenlijk leuker vind... dan anderhalf uur voetballen op de buis kijken. Ja, ja is dat zo? Ja. Ja. ja, dus het kost mij geen moeite. Ik vind het niet erg als iemand naar het voetballen wil kijken... maar. Ja, dat, dan denk ik, ja, wat heb ik nou vanavond gedaan? Dan heb ik naar het voetballen gekeken. En dan, ja, dat is, ja, maar zo, zit, zo zit je in elkaar. Nee, dus ja. Jeroen van der Veer kijkt niet naar een leuke film op televisie? Nee, nee er wordt heel weinig televisie gekeken. Ja. Ja. En wat is dan de manier voor u om te ontspannen? Ja, toch hardlopen. Ik vind altijd uh, hardlopen. Uh, soms werk ik wel eens in de tuin. Uh, mijn vrouw vindt het te weinig. Maar, <laughs> ja, klusjes doen. Dat soort zaken. Ja, want daar heeft u nu iets meer tijd voor dan vroeger, denk ik. Ja. Want vroeger kwam het woord privéleven amper in uw vocabulaire voor, Ja, maar dat hardlopen zat er altijd in. Dus als ik ook op reis ging, gingen altijd de hardloopschoenen mee. Ja. En hoe? Want als u zo hard werkte, ik kan me zomaar voorstellen... dat uw vrouw en uw drie kinderen daar misschien niet altijd even blij mee waren. Was dat zo? Ja, ik had grote verheelden vrij jong kinderen gekregen. Ja, eigenlijk op het moment dat ik naar de raad van bestuur ging, daarvoor werkte ik helemaal niet zo hard. Dan had ik altijd een grote kreet. Ik zei, de week is van Shell en het weekend is van mij. Nou ja, dat, en je was ook, denk maar ook als je baas van Pernis bent, ben je toch heel vaak ook... Het is natuurlijk, s'avonds moet je wel eens wat doen, maar je bent ook vaak s'avonds thuis. Dus ik was, toen ik dus hoger werd bij Shell, waren onze kinderen al aan het studeren. En dat, dat helpt toch enorm. Ja, dat, dat maakt het makkelijk om dan ja. uh, meer van huis uh, ja, weg ja. te zijn. Ja. Ja, vonden zij dat ook? Ja, uh, verder werd er niet altijd over Shell. Er werd thuis helemaal niet zoveel over Shell gesproken, nu nog. Ja, de, de hoofdlijnen zijn wel bekend. Uh, je vrouw zit wel eens alleen. En dan krijg je natuurlijk ook, als je veel weg bent, commentaar. Aan de andere kant, als je ook weer baas van het bedrijf bent... je maakt heel veel korte reizen. Het is twee dagen hier, twee dagen da drie dagen daar. En soms zit het achter elkaar, maar dan ben je weer thuis. Het enige, als je thuis bent, ja, dan ja, je moet je koffer uitpakken... dan luister je even wat er thuis is gebeurd... en dan is het natuurlijk tegelijk achter het bureau, dat wel. Ja, dat doet u nog steeds. Want ik, ik hoorde ook aan het begin dat u zei van... Uh, ik ben geel en rood uh, van buiten en van binnen. Ik bedoel, ja. Dat zijn de kleuren van gel natuurlijk. Is dat ja. nu nog het geval? Ja hoor, dat uh, je blijft aan, Ik ben er nog commissaris. Je blijft uh, het goed volgen. Maar je moet uh, ook heel goed beseffen dat je positie is veranderd. Ja, want, want vandaag ja, dat is bijvoorbeeld een... dat nieuws wat ik nu op Teletext lees... van uh, Shell dubbele punt cruciale stappen in het dichten van een lek... dat gaat dan over een, een, een, een platform wat lekt. Ja. Ik bedoel, dat zijn dingen die u dan wel echt wel gelijk ja, meekrijgt. Een platform lekt of de, niet, nee de, maar de lijnen naartoe. De, de lijnen ernaartoe. Lijn ernaartoe, Nee, nee naartoe, dat is ja. ja. dus, ah, dat putje je op de kranten. Nou, ik weet in alle kranten wat er al over gestaan heeft. Niet alleen in Nederland. Maar ik dat doe je ook via knipselkranten. Je ziet welke verklaringen uh, Shell uitgeeft. En dan is eigenlijk de kunst. Ik denk dat ze allemaal het goede werk doen. En dan is voor mijn huidige positie is nou de kunst om het tong af te bijten. Ja, ja, precies. Want dan jeuk uw handen misschien wel, hè? of niet? Nee. Nou, je, je gedachten gaan natuurlijk ook direct uit. Om de, de mensen die dat als het ware, dus de perswoord voor dus iedereen die daarbij betrokken is... die ken je natuurlijk ook nog. Ja. Dus uh, dan kan ik kan me wel goed voorstellen hoe die daarmee bezig zijn. Ja. Ja. En, en nu bent u dus weg en u heeft al die commissariaten... onder meer ook bij ING en ook bij Shell. Wat, wat, uh, wat, wat wilt u nu nog, zeg maar, de komende tijd? Wat, wat is uw droom dan nu, als u, u bent 63, nog niet heel erg oud? Nou, je doet dus die, uh, je doet die commissariaten... Je doet een ja, dus het is concertgebouw, nationale toneel, openluchtmuseum. Ik probeer enorm te douwen aan beta-techniek, zodat dus meer jonge mensen dus techniek en wetenschap gaan studeren. Want ik denk dat we enorm tekort gaan krijgen in Nederland. En met welke gevaren niveaus, dan? Zeg je? Met welke gevaren dan, als dat niet gebeurt? Nou, dan, dan, ja, je kan dus wel psychologie of communicatiewetenschappen studeren, maar dan vind je misschien dus heel moeilijk een baan. Terwijl als je, weet ik wat, elektricien... of je dat nou mbo of technisch hbo of universiteit... Hè, als je dus techniek doet, dat je veel meer kans hebt op de arbeidsmarkt... en je ook nog veel beter uit het buitenland kan. En hoe probeert u mensen daarvan te overtuigen? Ik heb altijd een sterke boodschap tegen mensen... als ze zeggen, ik weet niet wat ik moet studeren. Ik zeg, ga dan niet iets studeren wat je leuk vindt... maar probeer een vak te gaan studeren wat je later kan worden. Dus waar je gewoon mee aan de bak kan. Dat is uw wijze raad ook eigenlijk. Ja, ja dus je, kan, je hoeft niet allemaal ingenieur te worden. Je kan ook accountant worden of administrateur. Hè? Maar iets, een herkenbaar vak... Heb je toch veel meer kans aan de bak te komen dan dat je iets algemeens hebt gestudeerd. Dat al bijvoorbeeld... heel veel mensen doen. Ja, wat bijvoorbeeld? Nou, ik ben u... heel trots op een van mijn dochters die communicatiewetenschappen heeft gestudeerd. Maar dat zijn er dan heel veel. Er zijn nu is er bijvoorbeeld een enorme hoosum psychologen. Nou, dat lijkt mij ook een hele leuke studie. Ja. Maar, wat, ja, maar dan zijn we klaar. Wat kan je dan? Wat ga je ermee doen? Ja, dus, ja. dus dat is dan toch in deze rubriek met recht van spreken... waarin we ook uh, uh, wijze lessen willen geven aan mensen. Dat is dan wel een wijze ja. les van Jeroen ja. van de Veer. Ja. Kies een vak, een ja. herkenbaar vak. Ja, want dan kom met je beter een aan de diploma, Dan heb je later, die breedte kan altijd later nog komen... maar je gaat nou eerst iets wat je in de diepte kan... heb je vaak meer uh, marktwaarde ja. op de arbeidsmarkt. En wat zijn uw dromen verder nog voor de komende ja, heb, tien jaar? Ja, ik heb altijd nog één droom, maar ik weet niet of dat wel goed gaat... Ik denk, na al die commissariaten, weet ik wat... wil ik nog eens een keer geschiedenis of kunstgeschiedenis studeren. Maar, echt Maar, maar misschien wordt het, blijft het wel bij een droom. Ik begin me een beetje zorgen over mezelf te waarom maken. Waarom zou je dat nu nog willen? Ja, het is pure belangstelling. Ja, en geschiedenis... Kijk, ook in de tijd dat ik hard werkte bij Shell... als ik naar een ander land ging, bijvoorbeeld naar Rusland... ik heb wel eh, echt veel geprobeerd te lezen over de Russische geschiedenis... en de recente geschiedenis en hoe het in elkaar zit... Dat, en dat helpt je toch ook weer vaak. Want als je dan met de Russen onderhandelt... Ja, door: hé, hey, die man heeft belangstelling voor ons land. En die weet er iets van. Ja, ja. Maar, maar dat heeft u nu op zich niet meer nodig. Of nee, wel? maar dat heeft... Ja, maar dus geschiedenis helpt je wel beter altijd... om het heden en misschien de toekomst te begrijpen. Ja, en u wil nog steeds dat toch proberen in te zetten... bij uh, het bedrijfsleven, hè? Ja. merk ik een beetje. Ja, nou, dat, dat, dat, dat zit natuurlijk gewoon in je aard. Ja, je, je, ja je, als jij dus... Als je iemand anders vraagt, kan je me hierin helpen? Dan zeg je natuurlijk toch eigenlijk graag ja. Ja. Dus dat een redelijk verzoek is. Maar er zit zoveel uren in de dag. En misschien komt er op een gegeven moment wel een moment... dat niemand dat meer vraagt. Dus dan heb ik alle tijd om die geschiedenis te studeren. Goed, ja. nou, ik denk dat dat nog wel even duurt, ja. meneer Van der Veer. Mag ik u danken voor uh, dit gesprek? Uh, dit was Twee Dingen van vandaag... in onze rubriek Met Recht van Spreken. Jeroen Van der Veer was mijn gast... de oud-topman van Shell. En aanstaande maandag dan zit hier Ines Wesky, de advocaat. En als u wilt reageren... ga dan naar onze website tweedingen.nl... Zeg wat u van ons vindt, dat hebben wij graag. En zometeen op de, deze zender: BNN Today met Luc Ikking. Wat gaan jullie doen? Ja, we hebben zometeen Erik Corton over Lowlands. Dat is vandaag begonnen. En eh, ook de man die ervoor zorgt dat we elke avond weer rustig kunnen slapen in ons cyberbedje. En we hebben natuurlijk ook voetbal, RODA tegen RKC. Dat allemaal na het nieuws met Martijn van Beek. Radio 1: Het NOS-journaal. Cabaretier Jochen Meijer heeft tot zeker januari al zijn voorstellingen afgezegd. Gisteren werd bij hem een tumor weggehaald uit zijn ruggenmerg. Jochen Meijer, die 34 is, kreeg deze zomer last van nekklachten. Bij onderzoek werd de tumor ontdekt en onderzocht wordt nog of die kwaadaardig is. In Den Haag zijn acht Singaporese mannen gearresteerd. Ze worden verdacht van onder meer mensensmokkel en het uitbuiten van illegale. De hoofdverdachte is een man van 42 uit Singapore... die in de Chinese wijk in Den Haag een adviesbureau heeft omdat de acht vermoedelijk vuurwapens hadden... werden ze opgepakt door een speciaal arrestatieteam. En de Europese beurs hebben de week afgesloten met stevige verliezen. In Amsterdam sloot de AEX-index 1,9 lager op 274 punten. Dat is de laagste slotstand in twee jaar. De verliezen op de beurs in Parijs, Frankfurt en Londen... waren tussen de 1 en ruim 2 procent. De beursen blijven kampen met een groot gebrek aan vertrouwen... en de angst voor een nieuwe wereldwijde recessie. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Luc Ikink. Het is 19 augustus, 2 half 9. Goedenavond. Jonas de Baren was gisteren op Pukkelpop toen de storm losbarstte. Hij heeft flink wat kritiek op de organisatie van het festival. En 3FM-DJ Erik Cotton is de komende drie dagen te vinden op Lowlands. Hij heeft daar vandaag gesproken met wat artiesten die gisteren op Pukkelpop optraden. En er was even Jeroen Wollaars is in Noorwegen. Hij sprak met overlevenden van het drama op Utoja. En Joris Kreugel viert vr, eh, vakantie op Kreta in Gersonisos. En het gaat niet zo goed met het toerisme daar. En hoe komt dat? En dat lijkt me wel eens een mooie vraag voor iemand die hier al jarenlang werkt. En uh, dat is de eigenaar van een Nederlandse kroeg hier in Gersonisos van Japapapapa. En misschien kan hij me uitleggen waarom een heleboel Nederlandse toeristen wegblijven hier. Dan ja, pa, pa, pa, pa. naar Simone Wijnands met een update van Today's Topics. Met daarin onder andere de stakende voetballers in Spanje. Uh, de fitti die Finland heeft veroorzaakt... omdat ze een dealtje met Griekenland hebben gesloten. Verder uiteraard hoog in de top 5 de nasleep van de ellende... op het Belgische uh, festival Pukkelpop. En dan nog dat andere festival dat is begonnen, Lowlands. Het kleine rustieke biddinghuis wordt één keer per jaar overspoeld... met allerlei volken uit het hele land. En onze eigen presentatrice Willemijn is ook al gesproken... Pot. Er komen wel hele rare auto's voorbij en mensen die uit het dak gaan hangen en zo. Dus ik vermaak me wel hier. Ja, klinkt wel als iets wat ja, hele mijn zeker. zin, toch? Ja, Absoluut. Draks, na negen uur hoor je meer. Dan de sport, Robert Mede. Ja, in de Eredivisie, Rode C tegen RKC, niet meer. 33 e minuut van de wedstrijd, Robert. 0-0 nog altijd de stand. Rode C is de bovenliggende partij. Momenteel balbezit voor doelman Proes. Die voorlopig in ieder geval eventjes de vertrokken Titon. Hij is naar PSV. Uh, hij vervangt hem, maar de vraag is wel voor hoe lang zal er wel een keeper bij komen. Roda is wat sterker dan RKC. Dat gokt op een snelle uitbraak zowel en toe als het een keer in balbezit komt. Met name aan het begin van de wedstrijd kansen gezien. Twee keer uh, Jonker, maar die vond twee keer Jeroen Zoet, de gehuurde keeper van PSV, op zijn weg. Roda heeft uh, de bal ter hoogte van de middenlijn met Montaigne Speelt hem richting Adiel Ramsey, die actief is. Overal loopt aan de rechterkant, aan de linkerkant, uh, op het middenveld. En nu krijgt hij de bal niet bij een ploeggenoot. Sterker nog, hij gaat uh, over de zijlijn. Bandjar. Is, of van Peppe moet ik zeggen, is de linkerverdediger van RKC. Die gooit in en RKC probeert te bouwen aan een aanval. Doet dat na 32,5 minuut. Bij de gelijke stand geen doelpunten. We blijven hier op één natuurlijk dat duel volgen. Geen voetbal in Spanje dit week -einde. De spelers in de primaire division staken. Ja. Daar uh, dreigen ze al langer mee. Dat dreigen met het voeren ze nu dus ook uit. Het conflict met de clubs draait, hoe kan het ook anders, om geld. Correspondent Edwin Winkels. Er zijn 200 voetballers in de Spaanse. Uh, twee hoogste divisies die samen nog...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 En dan wil renner Theo Bosch, die won vanmiddag de Dutch Foods Valley Classic. Vroeger heette dat uh, Veenendaal en dan weer een hele en dan weer terug naar Veenendaal. De Rabobankploeg die reed volledig in dienst van Bosch. Zijn ploeggenoten moesten er hard voor werken. In de slotfase haalden ze een kopgroep terug, maar dus niet voor niets. Want Bosch maakte het af in de massa sprint en daar was hij erg blij om. Ja, blij dat ik het vertrouwen kan belonen nu, want uh, als de hele ploeg voor je rijdt komt er wel veel druk op uh, te staan. Dan is het gewoon super lekker als je het uh, afmaakt. Dat was stil, Meer uh, dus zometeen op dat? deze. Hoe heet dat nou, die, die race? De, de Dutch Food Valley Classic. De Dutch Food Valley, oké. Okay. Je okay. hebt geen aandelen, toch? Nee, nee, nee, nee precies. Nee. Okay. <laughs> uh, zometeen meer dan tien uur. En SC uh, RKC volgen we natuurlijk, zoals ik al zei, hier op één. Dankjewel, Robert. Oké. Okay. Dit is Radio 1. BNN Today. Vijf doden, tien zwaargewonden en 140 lichtgewonden. Dat is de stand van zaken. Een dag na het drama op Pukkelpop. De 27-jarige Jonas de Baren was gisteravond op Pukkelpop... en volgens hem verliep de hulpverlening niet echt soepel. Jonas, goedenavond. Goedenavond. Ja, daar praten we zo over verder over die hulpverlening. Eerst even over jou. We zijn een dag verder. Hoe is het met je? Uh, goed, goed. Nog wel aan het bekomen uh, van hetgeen wat we allemaal hebben gezien en meegemaakt. Maar voor de rest, uh, goed. Ja. goed want wat is je bekomen? Wat heb je allemaal meegemaakt? Uh, misschien wat te veel voor uh, allemaal op te noemen. Je ziet heel veel gebeuren, je maakt heel veel mee, ook heel veel emoties zitten uh, Het komt dan natuurlijk allemaal wel later naar boven, maar het was, uh, was vrij indrukwekkend. Uh. Ja, waar, waar, waar stond jij toen, uh, toen het noodweer over Pukkelpop ging? Uh, ik stond eerst aan de shelter, dat was eigenlijk een bijtent aan de boiler room. Mm -hmm. Omdat dan uh, alle andere tenten zaten eigenlijk volledig vol. Maar die is toch ingestort hoor, de die ja, shelter? Die is, ja, ja, die is ingestort. Uh, daar is uh, de rechterflank uh, naar beneden gezakt. Ja, maar toen stond jij er niet meer in? Nee, dat was een uh, drietal minuten daarvoor had ik de beslissing genomen omdat het uh, plafond tot een meter en een half uh, uh, hoogte kwam ten opzichte van de vloer. Nee. Zodanig was het zeil aan het zakken geweest dat ik zei ik betrouw het hier niet meer. En dan uh, ben ik gewoon in het wilde weg allee, gaan lopen. Ik, ik naar de naar het VIP gedeelte omdat ik dacht dat het iets stevere tenten waren daar. Maar naar het VIP-gedeelte geraakte ik een nieuw over de laatste omheining. Mm. En een omheining daarvoor, wat eigenlijk waars waren, die waren omgevallen. En die heb ik dan opgetild. En daar ben ik dan ondergekropen. Om echt uh, te schuilen voor ook de hagel die ik toen op die moment uit de lucht aan het Ja, want er waren, waren. ook flinke, stenen die, uh, flinke hagelstenen die naar beneden ja, kwamen. we hebben uh, effectief een drietal meisjes kwamen voorbijgelopen. En dan wa waren er tussen twee uh, jongens uh, bij mij komen. Helpen om het hek wat omhoog te duwen, omdat de wind daar uh, volop op aan het drukken was. Die zeilen beschermden ons wel tegen de hagel, maar die pakten natuurlijk veel wind. Ja. En, uh, maar toen die meisjes voorbij kwamen gelopen, die echt in paniek waren, uh, waren, hebben wij die bij ons genomen. En die, uh, we zeiden ook dat ze zich heel klein moesten maken en dat ik tussen ons benen moest komen zitten. En dan keek ik naar beneden en ik zag gewoon die, die, die, die blote rug van die dames, die, die vol rode bolle en blauwe plekken hm. al stond uh, van de hagel die erop was gevallen. Ja, en jullie hebben daar toen die, die, die, die, dat, dat ding, die, dat toilet eigenlijk boven hun gehouden, zodat ze, zodat ze beschermd zaten. Ja, werfhekken waarde ja waar ze aan hingen, hè? en die het dat werf, dat werfhek hebben inderdaad uh, dan uh, boven ons gehouden ter bescherming van de, van de hagel en de wind en uh, de regen en uh, ja. Ik zou wel en, bang zijn geweest uh, Jonas. Ja zeer zeker, zeer zeker. Ik, uh, ik heb het ook vandaag nog tegen andere vrienden gezegd. Het is, uh, ik ben hier al bang en ik zal het ook niet dat vertellen als man, ik heb een bepaalde fierheid, maar ik ben zeer zeer bang geweest en ik ben eigenlijk nog nooit zo bang geweest denk ik in mijn leven. Hm. Ja. Dan, dan is het uh, fijn voor jou dat je, dat je er goed bent vanaf gekomen. Um, toch heb je wel uh, flink wat kritiek op de hulp, hulpdiensten. Wat, wat, wat ging er mis volgens jou? Ja, vooral aan ons gedeelte. Ik weet niet, uh, als je Pukkelbop het terrein een beetje kent, is het effectief wat opgedeeld in twee zones. Het dance area en dan uh, de main stage met al de grote namen, de grote concerten. Mm -hmm. Wij zaten dus meer in het DJ gedeelte. Um, en daar uh, merkten we, als we dan ook het, het, het, uh, de, de shelter zagen instorten, we zagen dat ook gebeuren, waar we dan drie minuten geleden nog stonden, zak het volledig in. We hadden dan gehoord dat daar juist voor zelfs een box was afgewaaid en die dan in het publiek was gevallen. Uh, gelukkig dat dat moet gebeurd zijn, want dat heeft al heel veel mensen doen, uh, laten weglopen ja, ja. voordat de uiteindelijk inzakking was gebeurd. Maar daar zouden ze eigenlijk, vind jij, uh, hadden ze daar wel wat meer rekening mee moeten houden, met, met, dat dit kon gebeuren? Wel, als dat was gebeurd, eigenlijk, je kunt dat stormweer niet, niet voorspellen. Ik moet u wel zeggen dat ik voordat de storm uitbrak een bericht kreeg van een vriend die zeker geen weerman was of veerdeskundige, die zei van het gaat enorm hard regenen, past op en dat was bij ons nog droog. Hm. Maar die had mij wel al gewaarschuwd. Dus ik was eigenlijk al uh, twee keer uh, dubbel zo hard op mijn hoede. En uh, wat ik vooral vond is dat als de bij over was, na 15 minuten of, of 20 minuten, want die tijd die passeert, uh, ja, die gaat die geweldig traag, hè. daar lijkt maar geen einde aan te komen, dan, uh, ja, dat was het. Je zag geen uh, fluo vestjes uh, van, van uh, politie of van security of, of, of van het wit-gele kruis of het rode kruis, niets. Er gebeurde niets. Maar toch, er kwam niemand niet. De, de brandweer zegt dat de, dat de evacuatie goed verliep. Uh, ik denk dat dat inderdaad misschien kan kloppen voor het mainstage gedeelte waar de zijn gevallen. Yeah. en dat daar uh, uh, Ik hoorde iemand van de security effectief zeggen: van ik zeg, hoe komt dat hier niemand niet is? We weten niet wat doen. Hier lopen meisjes van 15, 16 jaar rond, die weten niet wat doen. Die zijn allemaal aan het huilen, hier loopt niemand rond. En dan zei hij letterlijk: van uh, ze zijn nog te veel bezig met het. Uh, met er liggen mensen onder de bomen uh, aan de mainstage en daar zijn ze nu mee bezig. Hoeveel heb je geslapen afgelopen nacht? Ja, niet veel. Nee, nee ik kan me, me voorstellen. En sterkte de komende tijd, ik kom hoop dat je een beetje goed slaapt. Het zal uh, nog wel ja. veel, veel gaan over of vermoed ik zo. Ja, blijkbaar. Het verbetert er niet op de berichten die we krijgen, maar uh, ja. ja. Jonas de Baren, dank. Zeer graag gedaan. Dan naar voetbal. Roda, Roda IEC tegen RKC Waalwijk. Daar zit Ragnar Niemeijer. Een kleine vijf minuten tot aan de rust. Een leuke fase in de wedstrijd. Bij de gelijke stand nog zonder doelpunten 0-0. Want RKC wordt wat brutaler. Heeft ook een schotkans gekregen via Ten Voorde. Nu trouwens weer de Waalwijkers in balbezit op de kop van het strafsomgebied. Misschien wordt er door Ten Voorde wel geschoten. Nee, de bal gaat even terug helemaal naar de linkerverdediger. Naar de Van Peppe, die staat wel 20 meter over de middenlijn aan de linkerkant. En Voorde Van Peppe doorgelopen, kop strafsomgebied. Voorzet komt en Braber kan dan niet koppen. Een verdediger van de thuisploeg, in dit geval Hemd, kan dat wel. En dus is Fladerens weg met een lange bal richting de overkant van het veld. Op de kop van het strafzopgebied inmiddels is het Jonker. En die zegt, ja, die bal gaat toch tegen de arm aan van Kieramos. Uh, van en uh, dan wil de scheidsrechter niet aan. Ik vraag me af of het een strafzop geweest zou zijn. Want het was op de rand van het 16 meter gebied van RKC Waalwijk. Iedereen kijkt naar de assistentscheidsweg aan de overkant van het veld. En er is een vrije trap gegeven. Maar de bal gaat, of gaat hij wel op de stip? Nee, hij moet er buiten. Flederes loopt heel brutaal naar de 11 meter stip. Maar schijnt zegt dat Jack van Hulten zegt ja, dat is allemaal leuk en aardig Maar uh, we leggen de bal een paar centimeter buiten het strafsobgebied. Op de punt van aan de rechterkant van het veld. Als we inmiddels in de 42e minuut zitten van deze wedstrijd. Ik had het over die actie van Meijers. Uh, passeerde wat mensen bij RKC aan de linkerkant. Vervolgens komt ten vorderde erbij en die schoot vanaf uh, een meter of 15 op de goal van doelman Proes van Roda. Daar werd gered. En flederen is eigenlijk aan de andere kant van het veld in de tegenstoot. De buitenkant van de paal geraakt. En Vlederis is nu ook de man die zich met deze vrije trap kan gaan bemoeien. En laten we kijken of we die dan nog even mee kunnen nemen. Het was op de rand van het strafsomgebied, de hensbal. Die we dus zagen van Kieramos, een van de twee centrumverdedigers van de ploeg uit Waalwijk. Die wat meer uit zijn schulp aan het kruipen is. Maar nu even met de rug tegen de muur staat. Eigenlijk met de rug tegen de eigen goal aan. Want er staat een muur van een man of zes. Voor doelman Jeroen Zoet van LKC Waalwijk. Vlediras liet het al een keertje zien dit seizoen. Scoorde in de opening van het seizoen in de eerste thuiswedstrijd van Rode JC. Die werd toen trouwens ook gewonnen van FC Groningen. Daar is Hemte, die doet het verrassend. Maar in de muur en zo blijft het 0-0. Nog twee minuutjes in de eerste helft bij rode RKC. Dankjewel Rachna, we spreken hier zo meteen weer. En straks Erik Corton we praten nog heel even verder over Pukkelpop. Maar we gaan ook even vooruitblikken over Lowlands. Dat is inmiddels al begonnen. En deze heren stonden al te spelen vanmiddag. Fits in de Tantrums, picking up the pieces. in the tantrums en picking up the pieces vanmiddag dus op Lowlands. Het is begonnen daar op Lowlands. Um, en er werd ook op elk podium even stilgestaan bij Pukkelpop. Het bleef ook nog even spannend of alle artiesten nog wel konden komen. Want veel bands die op Lowlands spelen, die stonden ook gepland voor Pukkelpop. Erik Kortom is 3FM-DJ en zoals elk jaar op Lowlands. Erik, goedenavond. Hey, goedenavond. Ja, dat Pukkelpop, wat er allemaal gebeurd is. Is dat de ja. talk of the town van Lowlands? Ja, dat mag je wel talk of the town noemen. Ik, ik weet niet hoe lang dat... Duurt, want het is natuurlijk wel gewoon: dit festival moest een, uh, moest een zet en een slinger krijgen. Ja. En de, de eerste zet en de eerste slinger die het heeft gehad, is dat er uh, bijna door alle artiesten die hier stonden wel, uh, uh, wel even stilgestaan is bij het feit dat dat gebeurde. Uh, Tom Barman van Deus, natuurlijk een Belgische formatie, uh, deed dat net overigens in de Alpha-tent, dus in de grootste tent. Heel prachtig, die hield een vurig, uh, vurig pleidooi en droeg het, uh, droeg het hele optreden van deus uh, op aan, uh, aan slachtoffers en hun nabestaanden. Ja, want kan... ja, een vuurig pleidooi was het niet, want, waar, waar moet je een pleidooi voor houden? Voor minder storm? Nou, dat kan niet. Nee. Maar het is voornamelijk gewoon dat, dat zoiets... dat je een festival associeer je met plezier, associeer je met dronken met, met en verliefd worden en niet met sterven in de modder. Nee, nee, nee. En, en, en ja, er is toch een soort van verwantschap tussen die twee festivals. Ook uh, ja. onder de, de festivalbezoekers neem ik aan. Ja, zeker. het wordt ook wel, laten we zeggen, officieuze. Het worden mekaarse officieuze, officieuze zusterfestivals genoemd. Omdat ja. ze heel, ja, je deelt een groot gedeelte van de line-up omdat iedereen op dat moment in de buurt is. Ja. Uh, jij hebt met de, de band The Smith Westerns gesproken. Die stonden ja. te spelen op Pukkelpop toen de storm losbarstte. Even voor de mensen die het niet kennen: dat is deze band. Nou ja, een leuk bandje. En zij stonden dus te spelen ja. en toen ging het helemaal los. Uh, wat zeiden zij over het drama? Nou, het is een hele jonge band. Het is niet dat dat er iets mee te maken heeft, maar het is in zekere zin ook wel. In zoverre niet de podiumervaring van een, van een grote oude band. Uh, nou had dat niet zoveel uitgemaakt, want de verwoesting was dusdanig. Zij vertelden mij dat na het eerste nummer, ze waren net begonnen, mm -hmm. na het eerste nummer. Het ging eigenlijk heel goed. En ze zagen wel dat het buiten betrok, dus het werd donkerder ook in de tent. Um, maar ja, je staat te spelen in een tent voor, voor, voor een publiek van weet ik hoeveel duizend man. Dus je, je hebt niet in de gaten wat er buiten die tent gebeurt. Totdat ze op een gegeven moment hingen, een grote kandelaar. In het midden van de tent. En die ging op een gegeven moment zo vervaarlijk heen en weer. Ja. Dat ze dachten, wat is dit nou, wat is dit nou toch? Toen zagen ze achter in de tent, zagen ze een ruring van mensen die begonnen te. Rijnald werd steeds drukker achter in de tent, omdat mensen beschutting aan het zoeken waren. En toen gebeurde er wat, uh, waardoor ze uh, echt schrokken. Want er viel een videoscherm naar beneden op het drumstel. Hm. Um, en dat, uh, dat was, tenminste, toen waren ze al, al gesommeerd om te stoppen. En toen dus stonden ze net aan de zijkant. En toen viel dat videoscherm naar beneden. Dus niet terwijl de drummer, dan zat de drummer gelukkig. Maar toen begrepen ze dat het wel echt ernst was. Toen zijn ze de tent uitgegaan. En dat was die bewuste tent die uiteindelijk in elkaar ge, uh, ge, gelazerd is. Dus alle spullen... Uh, uh, daar is een van die, van die grote metalen trussen waar de lampen aan hangen. Dat ja. is allemaal naar beneden gekomen. Dat heeft de drum zelf verwoest. En gitaarversterkers waren geblutst. Maar voornamelijk alle effectapparatuur stond onder water. Ja. Dus hun apparatuur was, uh, was, uh, was kapot. Uh, maar ze hebben het gelukkig zelf overleefd door het net op tijd. Door, de door het tourmanagement van het podium afgezocht. Ja, en te worden. en, en, en worden zij, lenen zij dan spullen nu van andere bands dat ze toch kunnen optreden op Lowlands? Ja, ze hebben, ze hebben hier straks een, een, een, een sessie gedaan um, bij 300 Stage. En toen hebben ze, was het eigenlijk voor het eerst dat ze gingen proberen of hun spullen nog, nog werken. Want ze hebben alles gisteravond ingeladen met knikken in en knieën. En zijn hier naartoe gereden. Toen bleek alle effectapparatuur van 80% wel stuk te zijn. Hmm. Uh, Gitaarversterkers deden het gelukkig nog in de gitaren. Nou, dat ging dan. Zo, hoe ze het uiteindelijk gedaan hebben, want ik heb ze daar na het optreden niet meer gesproken. Maar waarschijnlijk hebben ze, ze hier en daar wat geleend. En, uh, en nog wat dingen drooggefeund. Ja. En dat, uh, daar, hebben mee, daar hebben ze het mee gedaan. Maar ze hadden. Ja, ze hadden de schik zat er wel goed in. Dat kan me voorstellen. Zijn er meer artiesten die hier last van hebben? Is er sprake van dat, ze, dat sommige artiesten bijvoorbeeld niet meer komen, nu ze ook niet in België spelen? Ik heb dus niet. Uh, uh, ik heb. Ik heb, ik heb ik nog geen band gehoord die eigenlijk op Pukkenpop zou spelen. En hier die, die dat hebben achterwege hebben gelaten. Um, volgens mij is iedereen gekomen. Ik denk dat het voor de Smith-Westerns en voor Skunkendency het belangrijkste was. Want dat waren degenen die ja. uh, gisteren ook daadwerkelijk aan het spelen waren toen, uh, toen die, uh, die, uh, die storm overkwam. Uh, en die zullen er uh, allebei zijn. Smith-Westerns hebben het vandaag al gedaan. Ik heb nog geen nieuws gehad dat Skunkendency niet zou verschijnen. Vanavond ben jij te zien op Nederland 3. En we kunnen het ja. ook online volgen via streams. 3voor12.nl. 101. 0 inderdaad. Eén tip, Erik. Wat mogen we niet missen? Eén tip. Oeh, wat mag je niet missen? Ehm... Um, nou, ik denk dat Fink. Daar dat oh. ben ik groot fan van, Finn Greenal. Uh, het is zondag om half twaalf in de ochtend. Dus nee, ik ben benieuwd hoeveel mensen er komen. Maar de mensen die daar gaan komen. zullen iets prachtigs voorgeschoten krijgen. Want die man is zo intens. Ook om half twaalf s morgens. Uh, dat is gewoon hele mooie muziek. En dat kan jij ook op Radio 1 draaien. Ja, uh. Uh, en ik ben heel benieuwd. Want dan twee uurtjes later staat de staat in de Alpha Tent. En dat is gewoon mijn favoriete Nederlandse band. Misschien wel van alle tijden. En die, uh, ik ben heel benieuwd hoe die de Alpha Tent gaan bespelen. Ja, zo zijn er nog wel een paar andere uh, uh, Arctic Monkeys vanavond. Dus ook weer eens om naar uit te kijken. En Miles Kane, die zal vanavond in de TV-uitzending zitten. was geweldig, zojuist. En zo wordt het toch gewoon op Lowlands een heel mooi feest met ook nog eens lekker weer. Dankjewel, Erik. Veel plezier okay, daar nog. Dankjewel. BNN Today. Waarom zakt de benzineprijs niet direct mee met de olieprijs? Op die vraag krijg je zometeen antwoord in onze rubriek hashtag durf te vragen. En na negen uur hoor je van onze ex-Hollander uit Botswana... hoe de bosjes mannen water vinden in de woestijn. En ik kan alvast verklappen, dat is echt een hilarisch verhaal. En nu eerst de vakantiedag van Joris Kreugel. Gisteren sprak ik met DJ Jean, die moest draaien in een club hier in Gasoni, op Creta, waar ik op dit moment vakantie viel tussen duizenden andere Nederlanders. En hij was niet meer zo te spreken over dit vakantiehoord, waar hij al jaren elke zomer draait. Het is rustiger en dat valt mij ook op, want ik ben hier vaker geweest. Accommodaties zien er niet uit. En andere landen, zoals Bulgarije, worden steeds populairder bij feestvierende vakantiegangers.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 Ja, jeugd vindt het natuurlijk allemaal schitterend. Maar mijn volk is eigenlijk een beetje meer vanaf 20 tot en met uh, 60, 70. Maar heeft de eurocrisis dan ook zijn invloed hier? Ja, je merkt het dan wel. Omdat er alleen maar uh, slecht over gepraat wordt in Nederland. En ze doen net of het hele land vierd is, maar we moeten het toch allemaal hebben van de toeristen. Nou, als je af en toe de beelden ziet op twee van Athene, van de staking of van de rellen, dan denken ze ook meteen dat het hier is. Ja, denk je associëren mensen dat dan ook, ja. Met, dat er allemaal uh, rellen zijn? Dat denk ik wel, ja. ja. Binnenstanders lopen ook altijd een beetje te zeuren, hè? Ja, maar het is nu wel echt wel tijd om te zeuren, hoor, want het wordt... Vroeger had je echt zes maanden dat je open was en dan kon je werken. Maar nu moet je het echt in zes weken, vijf weken, moet je het verdienen. Voor een heel jaar. In het verleden, zeg maar, was het vol? Nou ja, dan begon het in juni al, zeg maar. Nu tegenwoordig in uh, juni is het rustig. Jongelui wordt ook geleid nu door de reisorganisaties. En die brengen naar uh, tenten toe waar hun aan verdienen. Niet waar je uh, de toerist aan verdient. Waar dat... ligt dat al? Ja, je moet betalen, maar dat is nog helemaal niet zo erg, want ik heb ook contracten met een papa en aan een partij gewoon per persoon. Maar ja, er wordt ook heel veel smeergeld gegeven dat ze alleen maar daar mensen naartoe brengen. En dat is natuurlijk wat minder allemaal. Uh... Corruptie. Ja, maar dat doen de Nederlanders zelf, reisorganisaties. Want die willen allemaal zwart geld pakken en dat doen ze allemaal hiermee. Maar de reisorganisaties spelen gewoon een viespelletje. Wat uh... was... moet je daar nou als middenstander hiervoor uh, betalen dan om, om, om zo'n groep dan binnen te halen? Een je zeg maar een euro per persoon en een je nog btw erover. Maar hun betalen geen belasting erover. dus allemaal gewoon zwart geld pakken. En dat doen de Nederlanders zelf. En dan lopen ze hier te zeuren over de belastingschulden. En dat flikkert de Nederlanders. Je blijft nog wel lachen hè? Ik blijf nog lachen. Ik overleef het erom. Nou, denk je dat je het overleeft? Ik hoop het. Je hoopt ik het kan niet zo door blijven gaan zoals nu gaat het natuurlijk. Want er redt niemand. Vroeger kon je er van leven, maar nu uh, red ik het niet meer. Nou, dat betekent voor je. Dan ben je misschien moet het stoppen? Moeten we weer wat anders gaan doen? Ga ik weer naar toe? Nederland? Naar ja. ja, dat is toch heftig? Ja, maar je moet er niet te veel over nadenken. Anders zo, uh, zie je wel weer wat er dan gebeurt. Even ze ook weer tekort en Ja, iemand genieten. Ja. Gelukkig blijft Rob van Vlaanderen lachen. Maar dat het hier minder gaat, dat hoor ik van veel mensen die hier wonen en werken. Dus buiten de bezuinigingen, nog meer werk aan de winkel voor de Grieken. Maar wat ook echt ernstig is. En dat hoor je morgen, dat zijn de jongeren die hier in het ziekenhuis belanden. Omdat ze zich in coma hebben gezopen. Ja, een, een Fritz mij die zelf uh, hier op vakantie is met zijn ouders. Die even een dagje met ons mee. En uh, ik denk dat ze, ze drank of alcohol dat hij gedronken heeft. of iets anders. Er is gewoon verkeerd gevallen bij hem. Nu ligt hij uh, hier onder uh, een infuus. Afgelopen uur was hij wel aanspreekbaar, maar nu niet meer. Ik moet gewoon even, even buiten zijn, even, even, even lucht happen. Want uh, ik wou het eigenlijk niet meer aanzien allemaal, hoe die erbij was. Als je wil voorkomen dat je volgende week 3000 foto's moet kijken met Joris... dan ga je nu naar bnntoday.nl en check je zijn filmpjes. Heb je een vraag op Twitter, dan zet je er hashtag durf te vragen achter. Wij kiezen iedere dag een vraag uit en die proberen we dan te dan beantwoorden. Hashtag durf te vragen. Het E.M. Mak en vraagt zich af... waarom zakt de benzineprijs niet direct mee met de ruwe olieprijs? Hashtag durf te vragen. <truimert> Ik ben Wim van der Wiel, woordvoerder van Shell in Den Haag. Ik denk dat er een beetje toch een misverstand is. We hebben de laatste drie weken zes keer een prijsverlaging gezien binnen Shell van zes keer één cent. Nou, het gaat niet om de olieprijs, de ruwe olieprijs. Het gaat namelijk om de productprijs. Er is een wereldmarkt voor ruwe olie. Er is ook een wereldmarkt voor benzine en diesel. En wat we de laatste weken hebben gezien is dat die productprijs uh, duidelijk langzamer is gedaald dan de ruwe olieprijs. Wat ook meetelt bij de olieprijs aan de pomp, dus benzine en diesel... is dat er een aantal factoren in zitten die constant zijn. Bijvoorbeeld de accijns en tot op zekere hoogte BTW... en ook de marge van de pomphouder. Dat is samen meer dan twee derde van de totale prijs aan de pomp. Die verandert niet. Dus als er bijvoorbeeld 10% prijsdaling is van het kale product... dan is dat maar 3 tot 4% aan de pomp. Dat wordt ook wel eens vergeten. Hashtag durf te vragen. Het is rust bij Rodier RKC. De stand daar is 0 tegen 0. Zometeen gaan we pimpelen met ACDC-wijn. En de machtigste nerd van Nederland is hier in de studio. Wie dat is, hoor je zometeen naar het nieuws met Martijn van Beek. Luizen in de pels. Onderzoeksjournalisten over hun vak. De hele maand augustus in Argos.